Ik mag u allen heel hartelijk welkom heten hier vanavond in het kerkje aan de zee. En ook degenen die met ons verbonden zijn op een of andere wijze met ons meeluisteren. Het is goed om ook op deze avond, de vierde avond in deze stille week in het kerkje aan de zee, zee stil te staan bij wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Ik stel voor dat we nu eerst in stil persoonlijk gebed... ...God bidden om zijn zegen. Wij mogen ook nu beleiden... Dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar nu gaan zingen uit Psalm 31, de versen 9, 10 en 11. Psalm 31 negen, tien en elf. lezen uit de Bijbel, willen we eerst gaan bidden om de hulp en de leiding van Gods Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Getrouwe God en Vader, Heren, het past ons uw naam te danken daarvoor dat we op deze donderdagavond in deze zogeheten stille week hier samen mogen zijn in dit Oude bedehuis het kerkje aan de zee, waar we in de afgelopen dagen al meer s'avonds hier bijeen konden zijn om stil te staan bij uw lijdensweg, Heer Jezus, bij wat u op weg naar het kruis Hebt doorstaan en aan dat kruis zelf van Golgotha, Heeren, we bidden u, wilt u ons met recht stil doen zijn, daarin dat we eerbiedig, weliswaar op grote afstand u mogen volgen op die weg, ...en mogen zien aan de hand van uw woord... ...wat dat zoal betekend heeft... ...voor u... ...maar ook wat dat mag betekenen... ...voor ons die... ...ook vanavond mogen luisteren... ...naar een gedeelte uit uw woord... ...uw woord, dat evangelie... ...van hem... ...de Heer Jezus Christus... ...en die gekruisigd... ...dat hij ook vanavond... in het centrum mag staan. En dat... in ons hart het gebed mag opkomen... om hem hoe langer hoe meer... centraal te stellen. Om uit u, Heer Jezus, te leven. En te rusten in uw volbrachte werk... aan het kruis zegen ons zo met elkaar wanneer wij dat mogen overdenken aan de hand van uw woord wil door uw geest ons stil doen zijn voor u en voor uw woord dat bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn op een of andere wijze heren Schenk ons zo een goed uur met elkaar dat bidden we u uit genade, om Jezus' wil. Amen. We lezen deze week voor de vierde keer hier in het kerkje aan de zee uit het Johannes-evangelie. En vanavond hoofdstuk 13. En ik lees met u de eerste vijftien versen. Johannes 13, vers 1 tot en met vijftien en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas Simons zoon Iskariot, gegeven had, ...dat hij hem verraden zou. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had... ...en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af... ...en nemende een linnen doek, omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem, Here, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem indien ik u niet was gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem Here niet alleen mijn voeten maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem die gewassen is heeft niet van nodig dan de voeten te wassen maar is geheel rein. En gij zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen, Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gij... Heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik de heren en de meester uw voeten gewassen heb, zo zijt ge ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijk ik u gedaan heb, gij ook doet. Tot zover de. Lezing uit het Johannes Evangelie. Zullen we nu eerst met elkaar gaan zingen uit gezang 39, de eerste twee coupletten. Lam gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. Gezang 39, 1 en 2. Het thema voor de overdenking is Jezus de volmaakte dienstknecht. En we mogen aan de hand van het gedeelte dat we gelezen hebben zojuist met elkaar nadenken. En dan in het bijzonder de versen 4 en 5 waar juist dat volmaakte van de dienstknecht van de Heer Jezus naar voren komt. Hij, Jezus, stond van de maaltijd op en hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Ik stel voor dat we straks na de overdenking zingen met elkaar het eerste vers van gezang 222. Jezus ga ons voor op het levensspoor. 222 vers 1. beste vrienden, maar ook mogen we tegen elkaar zeggen... broeders en zusters van ons Heer Jezus Christus, gemeente... stel je voor je gaat een dagje uitwinkelen in Amsterdam. En in de Bijenkorf bijvoorbeeld heb je daar heel wat aangename uurtjes doorgebracht. Maar Aan het eind van de middag is weer tijd om de thuisreis te aanvaarden... en daar weer voorbereidingen voor te treffen... Maar voordat het zover is, wil je nog graag even gebruik maken van het toilet daar in dat ware huis. En als je dan op weg gaat naar de toiletten, dan kom je tot een verbazingwekkende ontdekking dat de toiletjuffrouw een bekende Nederlander is. Want wie zit er achter het tafeltje bij de ingang van de toiletten? Haar majesteit de koningin Beatrix. Koningin der Nederlanden. Maar dat kan toch zeker niet waar zijn. Dat houdt je toch niet voor mogelijk. Haar majesteit de koningin... die haar koninklijke waardigheid heeft afgelegd... om het werk van een toiletjevrouw te doen... Dat nou, begrijpt u toch niet. Nou, u begrijpt met mij. Het is ook niet waar. Maar iets dergelijks is er aan de hand in dat gedeelte dat we zojuist gelezen hebben in die geschiedenis van de voetwassing door de Heer Jezus. Want daar zien we toch, beste mensen, de koning der koningen. Die het werk doet. ...van een dienstknecht... ...een slaaf... ...door de voeten van zijn discipelen... ...te wassen. En natuurlijk, het is maar een vergelijking... ...waar ik zojuist mee begon... ...maar iets daarvan zit daarin... ...die verbijstering... ...die verbazing... ...hoe is het toch mogelijk... ...dat kan toch zeker niet... ...nu, dat gebeurt daar wel... ...in Johannes 13, het gedeelte dat wij lazen... ...de evangelist Johannes... Die begint, zou je kunnen zeggen, met een plechtige inleiding voor de geschiedenis van de voetwassing. We hebben het gelezen en voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En door middel van deze inleiding geeft de evangelist Johannes aan dat het kruis van Golgotha voor de Heer Jezus steeds dichterbij komt. En dat zijn lijden en sterven aanstaande zijn. Wat ook de Heer Jezus zo vaak heeft gezegd dat zijn uren gekomen is. Het bange uur van dat lijden... van het sterven... Van, van die weg naar het kruis. Ja, die eerste woorden uit Johannes 13 gemeente... dat zijn woorden als inleiding... kun je zeggen, op de lijdensgeschiedenissen. En opnieuw, dat is heel bijzonder... in het Johannes-evangelie... opnieuw benadrukt de evangelist Johannes... voor ons ook vanavond... dat Jezus kruisen ging... tegelijk betekent... Het uur van zijn verhoging, van zijn verheerlijking. Want daar heeft hij het over, in die inleidende woorden, dat Jezus namelijk uit deze wereld zal overgaan naar de wereld bij zijn Vader in de hemel. Over verhoging gesproken. Dat zal toch gebeuren na zijn opstanding bij zijn hemelvaart, dat de Heer Jezus uit deze wereld, de godloze wereld, teruggaat naar de heerlijkheid bij zijn Vader in de hemel. Nou, dat is, beste mensen, een overgang waar we met ons verstand niet bij kunnen. Want daar is Jezus toch thuis. Daar heeft Hij. Toch zijn thuis. Maar zover is het nog niet. Want het zwaarste, het laatste traject van Jezus leven hier op aarde is dichterbij gekomen. Dat hij namelijk in gehoorzaamheid dat laatste traject zal afleggen. Tot de bittere dood van het kruis. Daarom ook dat de evangelist Johannes zegt, daarom heeft hij, de Heer Jezus, de zijnen lief gehad tot het einde, tot het bittere einde, de dood van het kruis. En zo zien we de geschiedenis van de voetwassing vanavond ook aan de hand van het gedeelte dat wij lazen. Dat de Heer Jezus ons uitbeeldt met welk doel hij hier gekomen is op aarde, namelijk om te doen, de wil van hem... Zijn vader in de hemel, die hem naar hier, naar de wereld gestuurd heeft. Die hem gezonden heeft. als het gaat over die geschiedenis van de voetwassing dan zijn we daar eigenlijk gauw mee klaar. Het is gauw verteld, die geschiedenis, want er gebeurt eigenlijk niet eens zoveel. We zien het voor ons gebeuren. Jezus ligt aan met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. En ineens gaat de Heer Jezus staan, gaat richting de uitgang naar de plek waar die kom met water staat. En de droog erbij. En de discipelen kijken elkaar verbaasd aan, zo kun je dat voorstellen, wat gaat er nou gebeuren? En dan gaat hij naar de discipelen toe en één voor één gaat hij ze de voeten wassen. Begrijp je dat nou? Hoe is dat mogelijk? Hij doet het werk van een slaaf. Een dienstknecht. Niemand van de discipelen heeft gedacht om dat werk te gaan doen. Kom zeg, ze kijken wel uit. Dat is toch geen werk voor hun. Jezus wast de discipelen de voeten. Verbijstering. Stilte. Je kunt een speld horen vallen, zo stel ik me voor. Wat moet je nou hiervan zeggen? Wat, wat, wat, wat betekent dit allemaal? Nou gemeente, wat dat betekent. Zo is Jezus. Hij is niet bang om zijn reputatie te verliezen, om het zo te zeggen. Hij heeft ook geen enkele behoefte om uh, zijn stand op te houden. Moet je kijken. Jezus geknield voor zijn discipelen... om hen de voeten te wassen. Kun je het begrijpen? Onvoorstelbaar, toch? Voeten wassen, dat weten we uit de Bijbel... was een minderwaardig werk, werk voor een slaaf. Dus menigeen die voelde zich veel te hoog in zijn bol... om dat minderwaardige werk te doen. Het was trouwens ook nodig in het oosten de tijd van de Bijbel... Dat de voeten nog wel eens gewassen moesten worden. Met die blote voeten en de sandalen. En als je er ook maar een klein stukje gelopen had. Nou dan was het binnen de kortste keer had je smerige voeten. En ook bezweten voeten. Met die warmte en die hitte. Dus dan was het ook heerlijk om de voeten even uh, te laten wassen. Of zelf te wassen. We weten toch de geschiedenis van Abraham. Dat hij bezoek krijgt op zekere dagen. Dat Abraham tegen zijn gasten zegt. De drie mannen. Uh, dat hij de gelegenheid geeft dat ze hun voeten kunnen wassen. En ook even verderop bij Lot, dat toch die engelen bij hem op bezoek komen in Sodom. En dat Lot tegen ze zegt, wast uw voeten, dan kunt u morgen vroeg uw zweeks gaan. En op de bruiloft van Cana komen we het ook tegen, dat zijn er zes grote vaten vol met water voor de bruiloftsgasten zodat ze als ze daar aankomen, eerst even lekker hun voeten kunnen wassen. En reken maar, als ze een beetje bij de penning waren en ze konden het doen, dat de gastheer zorgde voor een slaaf, of misschien wel een paar. Dat ze dat konden doen, voor de gasten. Nou zien we Jezus dat doen. De voeten wassen van zijn discipelen. Ziet u het? We zien het voor ons. Gemeente, in wat Jezus hier doet, geeft Hij aan de discipelen, maar ook aan ons vanavond hier in het kerkje aan de zee, aanschouwelijk onderwijs. Kijk nou eens goed, wat ik doe. Let goed op. Want die voetwassing van Jezus, van zijn discipelen, door Jezus, in die besloten kring van de discipelen, gemeente, is symbolisch de samenvatting. ...van heel Jezus leven hier op aarde. Om het werk te doen van een dienstknecht. Om te dienen. Het is een afbeelding... ...die voetwassing... ...van zijn vernedering... ...van dat offer aan het kruis van Golgotha. Ja, wat dat betreft zou je in zekere zin kunnen zeggen... ...is die voetwassing een soort sacrament. Zoals de heilige doop en het heilige avondmaal ons zichtbaar tonen... ...wat de Heer Jezus hier op aarde heeft gedaan... ...zo laat u het ook zien in die voetwassing. Ziet u die tekenen? Het heeft een veelzeggende betekenis. Al die handelingen die de Heer Jezus verricht... ...kijk, hij legt zijn klederen af... Hij trekt zijn bovenkleed uit. En hij staat daar, ja, in de kleren van een slaaf. Om dat werk te gaan doen. Zo legt hij zijn leven af. Voor u, voor jou en voor mij aan het kruis van Golgotha. Kijk, hij omgort zich met die doek. Om de voeten straks af te drogen. Het betekent, Jezus is bereid om de weg te gaan naar het kruis van Golgotha. Kijk, hij was de discipelen de voeten. Zo zal hij zijn bloed vergieten aan dat kruis. En hij was de discipelen de voeten, hij droogt die voeten af. Zo zal hij zondaars. Het hart hun leven reinigen. Want we weten toch. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En zo hebben al die handelingen waar we van gelezen hebben in Johannes 13. Je ziet het voor je gebeuren. Hebben een veelzeggende, een diepe betekenis. Moet je kijken. Jezus. In dienstknechtsgestalte. gestalte. Hij neemt de gestalte van een slaaf aan, van een dienstknecht aan. Hij, God de Zoon, Koning der Koningen, here der Heren. En daarom dat Paulus de apostel in de brief aan de Filippenzen daarom een loflied aanheft aan die grote Heer Jezus die zich niet te groot acht om te knielen. En het werk te doen van een dienstknecht. Hoor wat Paulus zegt. De woorden uit Filippenzen 2. Die in de gestalte gods zijnde. Het Goden gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. Wat een typische uitdrukking. Hij heeft het God aan God gelijk zijn, de Heer Jezus, niet als een roof geacht. Daar zie ik voor me een roofdier. Die zijn prooi krampachtig vasthoudt. En niet van plan is om het los te laten. Maar de Heer Jezus gemeente. Houdt zijn goddelijke glorie. Niet krampachtig vast. Hij legt het af. Die goddelijke heerlijkheid. En hij wil de gestalte aannemen. Van een dienstknecht. Van een slaaf. Daar is. Daar is hij op zijn knieën gegaan. Om dat werk te doen. Hij heeft zich vernederd. En heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Al dus Paulus in dat loflied. Dat zie je aan die voetwassing. En dan die vraag. Die vraag komt ook vanavond naar ons toe. Naar mij toe. Naar u. Naar jou. Eerst tegen de discipelen. Begrijpt u. Wat ik u gedaan heb. Ziet u. Wat ik u gedaan heb. Nou, die vraag wordt ook bij ons neergelegd. Begrijpt u het? Wat de Heer Jezus hier doet en heeft gedaan. Ziet u in dat Hij het voor u wilde doen? En voor jou en voor mij? En dat Hij die weg wilde gaan naar het kruis. Om zondaars het diepste geluk te bereiden. Eeuwig leven, vergeving, verzoening, vrede met God. Al die rijke vruchten die hij aan dat kruis heeft binnengehaald. Ons is geleerd vroeger. En wij leren het onze kinderen weer en kleinkinderen. Jongens, voeten vegen voor je naar binnen gaat. Anders blijf je buiten staan. Ik kan me nog herinneren in het begin dat we hier op Urk kwamen. Dat de eerste keer een groep van beleidingskategorisanten op bezoek kwam. En ik heb er nog een foto van gemaakt. Ze hadden bij de voordeur al hun klompen of hun schoenen of wat ook uitgedaan. En op kouste voeten gingen ze naar binnen. Want ja, je gaat toch zeker niet zo met je schoenen maar naar binnen toe. Voeten SVP. Nou, ik heb erom gelachen... Ja, ja, maar dominee, dat is de gewoonte hier. Zo doen we dat hier op werk. Maar even terug naar de voetwassing. Als het gaat over voeten vegen, alstublieft. Eerst vegen, dat ze schoon zijn. Dan kun je het huis binnengaan. Begrijpt u het eigenlijk al? Wat erachter zit, die voetwassing? Eerst moeten mij de voeten gewassen worden. Schoongemaakt worden. Voor ik het huis des vaders kan binnengaan. Mag binnengaan. Begrijpt u wat ik u gedaan heb? Vraagt de Heer Jezus aan ons. Dat hij met die vraag ons tot nadenken wil stemmen. Stil wil maken. En dat hij ons wil zeggen. Ja maar die reiniging en dat wassen van die voeten. Die reiniging wil ik je geven. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden ziet u het, begrijpt u het gemeente ook in deze tijd wil de goede heilige geest van God ons duidelijk maken dat we reiniging nodig hebben dat we niet buiten het werk van de heer Jezus kunnen want dat ieder mens inderdaad verlost, gered, moet worden en dat hij dat wil doen en dat hij dat heeft gedaan Verstaat u, begrijpt u wat ik u gedaan heb? Het is waar, in deze wereld ook toen al trouwens, had men de grootste moeite met een koning die het werk gaat doen van een slaaf, kom nou zeg. Een messias die aan het kruis uh, zijn leven beëindigt? Dat kan toch zeker niet. Een lijdende messias? Ik wil er niks van weten. Ik zie veel liever een Messias die orde op zaken komt stellen en die de Romeinen eruit gooit en die een wereld schept van recht en van gerechtigheid, maar niet iemand een Messias die aan het kruis terecht komt. Maar Petrus heeft te horen gekregen, omdat hij zijn voeten weghield, dat de Heer Jezus tegen hem zegt, indien ik u niet was, hebt u ge geen deel aan mij, geen deel aan mij. Dat betekent ook vanavond voor ons allen persoonlijk gemeente, dat die voetwassing, die geschiedenis wat de Heer Jezus ons daar laat zien, dat we op de Heer Jezus gewezen worden. Waar we ook op de eerste avond hier met elkaar over mochten nadenken. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hier zien we hem weer in dienstknechtsgestalte, in die voetwassing. begrijpt u wat ik u gedaan heb u begrijpt toch met mij vanavond ook als we de geschiedenis van de voetwassing lezen uit Johannes 13 dat er niet zomaar een lesje is voor ons in nederigheid zonder meer weet u de voetwassing uit Johannes 13 verkondigt ons ook vanavond dat er alleen reiniging en behoud te zoeken en te vinden is bij de Heer Jezus Christus die voor zondaars de weg is gegaan naar het kruis... en daar is gestorven. En tegelijk horen we de opdracht... dat we elkaar door voeten zullen wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven... opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. En dan horen wij... in hetzelfde gedeelte van Paulus uit Filippenzen 2... de roepstem... laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was die in de gestalte en dan komt het hij wilde zich buigen, knielen voor ons, om ons te dienen dat ook wij, net als hij elkaar de voeten zullen wassen laat die gezindheid bij u zijn dat is elkaar willen vergeven de minste voor elkaar willen zijn ja maar zegt iemand, dat ligt maar niet zo daar ben ik niet voor in de wieg gelegd hoor uh, laat dat graag maar iemand anders doen die een beter karakter heeft dan ik. Dat kan ik niet. Nou inderdaad, niemand van ons kan dat van zichzelf. Want laten we eerlijk wezen, als je bij jezelf nagaat, elkaar de voeten wassen. Het is voor mij veel gemakkelijker elkaar even de oren te wassen. Daar zijn we goed in. Dat gaat als vanzelf of iemand zegt nou daar kun je toch zeker vandaag en de dag niet mee aankomen in deze wereld waarin wij leven daar kom je toch niks mee vooruit nee niet in deze wereld maar die houding die mentaliteit van de Heer Jezus dat is een teken ook een opdracht voor het Koninkrijk van God dat niet van deze wereld is dat we voor elkaar nederig zijn voor elkaar door de knieën willen gaan waar dat nodig is maar inderdaad, dat is niet iets van eigen bodem. Dat kunnen we niet zelf maken. Dat wil die grote Heer Jezus ons geven. Altijd weer. Door de kracht van zijn geest. En we mogen erom vragen. In het gebed. Want hij zegt toch terecht, de Heer Jezus. Zonder mij kunt ge niets doen. Nou, dat betreft zeker deze opdracht elkaar de voeten te wassen. We mogen erom vragen. Zullen we het doen? Zingende? Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Doe ons als getrouwe leden. Volgen u op al uw schreden. Voer ons aan uw hand tot in het vaderland. Amen. Wij mogen nog samen danken en bidden. Het past ons, Heer, in de hemel om uw grote naam te danken... ...dat wij naar dat evangelie ook vanavond hebben mogen luisteren... ...van u, Heer Jezus, die de weg bent gegaan naar het kruis... ...en dat u ons aanschouwelijk onderwijs hebt gegeven door middel van de voetwassing waar wij vanavond met elkaar bij mochten stilstaan. Heren, zegen de verkondiging van dat evangelie wil het ook tot zegen stellen voor een ieder van ons. Wil door uw heilige geest ons steeds dieper ervan overtuigen dat we uw Heer Jezus zo nodig hebben. Dat we buiten uw volbrachte werk aan het kruis nergens zijn in de diepste betekenis van het woord. En wil dan door die geest van u een ieder van ons maar bij de hand nemen en ons helpen. In de kracht van uw geest om uit dat evangelie, ja uit u zelf, Heer Jezus, te leven. U. De volmaakte dienstknecht. Wees dan met ons heren. Ook als mensen het moeilijk hebben. Verdrietig zijn. Heimwee hebben naar iemand die er niet meer is. Soms ook de grootste moeite hebben om te geloven. O God van een ieder van ons geldt toch. Als we het zelf moesten doen, dan werd het niks met dat geloven. Maar we moeten vastgehouden worden en u wilt ons toch vasthouden. Dat mogen we juist ook zien in het feit dat mensen geloven mogen, ondanks moeite, ondanks vragen en waaroms dat u ook zo op die wijze uw kracht de kracht van uw geest laat zien om het te kunnen volhouden in het geloof. Here wees zo verder bij ons deze avond. Ook in de voorbereiding op de goede vrijdag morgen wanneer uw gemeente bijeen mag komen om het evangelie van het kruis aan te horen, dat verkondigd mag worden, zegen het, wil daardoor uw gemeente bouwen en sterken in het geloof in u, dat het met recht Goede Vrijdag voor ons mag zijn, voor ieder van ons persoonlijk, en dat we meer en meer uit die Goede Vrijdag uit dat heilsfeit van Jezus Christus en die gekruisigd mogen leven meer en meer. Ga zo met ons heren ook straks op weg naar huis. Schenk ons een goede nachtrust. En doe ons morgen in gezondheid weer opstaan kon het zijn. Zie zo in uw gunst op ons met elkaar neer. En wil ons bidden, horen. En verhoren, en aanvaard de dank en de lof die U moet worden toegebracht. U, heilig Godslam, U loven wij. Gij hebt voor ons aan het kruis geleden. Gij doet ons tot de Vader treden als koningen en priesters. Gij, Gij, heiland, kocht ons met Uw bloed. Dies brengen we u de dank en de ere en werpen we in aanbidding, here, al onze kronen aan uw voet. Ja, amen, ja, halleluja, amen. We zingen nog met elkaar uit gezang 48, de vier coupletten. En ik stel voor om dat staande te doen. Gezang 48, 1, 2, 3 en 4. Wij mogen nu onze harten verheffen tot God en zijn zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle nabijheid van zijn heilige geest, zij en blijven met u, met jullie, allen. Amen. so since